Zo, dit is alweer uh, lezing 160. Nou, het gaat er toch hard. Um, ja, uh, goedenavond lieve mensen. Goedenavond allemaal en uh, nou, waar je ook luistert. Misschien heb je het opgenomen. Nou, dan ook. op nu weer hartelijk welkom. En fijn dat je, dat je weer luistert. Mijn naam is uh, Yvonne Hagener ik ben die ik ben en van daaruit wil ik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 Dat kan, en dan krijgen mensen daar een antwoord op. Dat kun je ook de emotie noemen. Maar aan de andere kant is het heel vaak een antwoord dat eh, nou, vanuit een, een helikopterlook eh, eh, bekeken wordt. En zo krijgen ze het antwoord ook voor mij. En dus ook altijd hier bij deze lezingen. Ja, het hangt van jouzelf af wat je daarmee doet. Hoe dat tot je komt. En daar gaat dus deze lezing over. En misschien wil je eerst even rustig ontspannen. Even de kalmte binnen in jezelf voelen. Waar het dus altijd om gaat. Altijd die rust, die kalmte, die stilte in jouzelf. Laat je, je daaruit gooien. Door gebeurtenissen om je heen. Of weet je die buiten jezelf te houden. Niet door ze te negeren, maar erover te mediteren, erover na te denken. En zo altijd in de stilte van jezelf terecht te komen. Ja, en in dit kleine zinnetje zit de levens van nadenken. totdat je bij het moment komt, bij jezelf. Dat je je door geen enkele gebeurtenis meer uit je eigen innerlijke stilte laat gooien. Dan kun je gewoon deelnemen aan het leven, maar jij bepaalt altijd hoe je ermee omgaat. Leg die la haast van je af, van de dag, maar misschien begin je nu de dag wel. En dan kun je erover nadenken hoe jij deze dag wilt doorbrengen. Zet je benen naast elkaar op de grond en adem eens even heel diep in, gewoon vanuit je zitvlak. Haal alle lucht naar binnen die je ook maar hebt. En hou het even vast en duw het eruit. Gooi het er eens even allemaal uit. Totdat je geen lucht meer over hebt. Maar kijk, dan heb je nog een beetje lucht die je eruit kunt persen. Kijk, en dan komt nog wat en nog wat en nog wat. En hou even je adem in. Adem nu weer rustig in. Laat die long helemaal weer vol lopen tot bovenin. En gooi weer al die adem die nu in je longen zit, allemaal weer met krachtige stoten er weer uit. Totdat je denkt dat er niets meer in je longen zit. Maar dan zit er nog meer in. Gooi het er maar uit. Maak maar die maag helemaal zo dubbel. Sta een beetje krom en kijk, er kan nog meer uit. Hou het even vast. En dan doe het nog een keer. Adem in. Laat het helemaal de longen vullen. En doe het nu nog een keer voor de derde keer. Een enorme uitademing. Gooi het maar uit met alle kracht die binnenin je zit. Kijk, en er zit nog meer in. Kijk maar of je dat er ook uit krijgt. En hou die adem even vast. Nu doe je gewoon een rustige ademhaling die je altijd gewend bent om in het begin van deze lezingen te horen. En adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. In jouw zonnevlecht. Dan doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd die adem even vast en adem rustig in je zonnevlecht uit. Voel hoe het mogelijk is en het is mogelijk dat je hele lichaam warm wordt. Laat die warmte door je hele lichaam gaan. of je in de rust van jezelf, naar deze meditatie kunt luisteren, in aardse minuten, 59 minuten, want alles wat na 59 minuten komt, wordt door de computer eraf gehaald. Voel die rust, voel hoe lekker dat voor je is. Maar voel hoe jezelf dit kunt geven. Deze aandacht voor jouzelf, voor je lichaam, voor je denken, voor je ziel. Ja, misschien moet het nog maar eens een keer behandeld worden. Want ik zie iedere keer, nou ja, iedere keer, toch heel vaak tot een verbazing. Dat zelfs bij mensen met een spiritueel bewustzijn, die hiermee bezig zijn, dat ze toch heel vaak in deze val trappen, zou ik zeggen. Dat het hen pijn doet dat er zoveel mensen zijn die jaloers op hen zijn. Jaloers op de wijze waarop je leeft, spreekt, denkt en uitdraagt. Maar soms willen die mensen jou kwaad doen. tot je stomme verbazing. Willen ze jou het liefst vernietigen? En zie niet die enorme liefde, die jij binnen in jezelf hebt. En dit is niet anders, dan de wijze waarop de mens, hier op deze aarde, duizenden jaren geleefd heeft. Er kwamen zo af en toe mensen hier op de aarde. Die werden geboren. Die de mensen uitlegden. Dat je in jezelf kon blijven. Dat je in de stilte van jezelf kon blijven. Maar iedere keer weer lieten mensen zich verleiden om tot oorlog over te gaan. Tot schreeuwen over te gaan. Tot geweld. En het hield maar niet op. Die mens... Met de jaloezie, met dat oordeel en het veroordelen over de ander. Die mens weet niet beter. Die is onwetend van de werkelijke liefde. Maar kijk naar jezelf. Jij bent daar overheen gekomen. Jij bepaalde uiteindelijk dat je nooit meer in geschreeuw, in woede, in jaloezie, in oordelen en veroordelen zou gaan leven. En zo ben je na nadenken, hevig nadenken, of jezelf gekomen Dat zou voor die andere een garantie moeten zijn, die ander die in, in, in, in zo'n vorm van jaloezie leeft en oordeel en veroordeling. Een garantie moeten zijn dat te weten dat hij dat zelf ook eens kan bereiken. Dus velen zullen je kwaad willen doen. En velen zullen jou naar hun... Ellendige sfeer van angst, want dat is jaloezie, van angst, verdriet, geschreeuw, oorlog, jaloezheid willen meesleuren. Het enige om daar aan te ontsnappen, is voor jou om steeds en voortdurend en steeds maar weer positieve gedachten te hebben. Dat is de enige wijze om te overleven en je zult boven deze vreselijke, ellendige vooroordelen en oordelen en soms ook wel juridische veroordelingen uit kunnen komen. Het is niet anders dan dat je dit ook zult meemaken. Het is niet anders dan een vorm, een ervaring van de aarde, die jou uiteindelijk sterker zal maken. Maar weet dat dit, hoe naar het ook voor je is, ook weer voorbij zal gaan. Het hoort even bij jou en het is niet anders dan een proef, zou je kunnen zeggen. Om te testen of je bij jezelf kunt blijven. Kun je bij jezelf blijven? Bij jouw positieve zelf blijven? Je kunt dat altijd beslissen, je kunt die beslissing altijd nemen waar je je op bevindt, hoe het ook met je gaat. Altijd kun jij beslissen op dit moment, op het moment nu, dat jij beslist hoe met de dingen om te gaan. Negatief, zoals de velen die jou naar beneden willen halen en dan succes, tussen aanhalingstekens, zullen hebben. Want zij denken iets toe te voegen aan zichzelf, iets dat leeg is bij hen, wat van jou is, maar het zal niet helpen. Negatief dus, zoals de velen die jou naar beneden willen halen. Of positief, zodat ze geen enkele manier hebben om jou te pakken te nemen. Of je laat je gewillig slachten door het negatieve. Of je richt je naar het licht. Jij kunt altijd beslissen, op de meest vreselijke momenten. Altijd kun je dat wat je bemediteerd hebt, waar je over nagedacht hebt, wat je leert, en dat is positief met de dingen omgaan, altijd kun je dat toepassen in het nu, als je die hoop hebt, dat absolute zekere geloof, het zekere weten en in dat absolute positieve denken, dan ben je het. Dan kun je alles aan, de roddels, alle oordelen van anderen, het veroordelen van anderen, die allemaal ontspruiten uit jaloezie en die de macht willen hebben, maar in feite grote angsten hebben voor het leven. Een macht overigens, die nergens op gebaseerd is. Waarvan ik werkelijk kan zeggen, dat is werkelijk zweverig. Die is nergens op gebaseerd, behalve dan op de angst. Want juist zij denken alles te hebben, maar ze hebben niets. Terwijl de mensen die denken niets te hebben, alles zullen hebben, de wijsheid zullen hebben. Zo zie je inderdaad dat die twee vormen, alles of niets, niets of alles, met elkaar te maken hebben. Je kun je, als je dat wilt, maar je kun je over nadenken. Dit is een mediteren in jezelf. Over jezelf. Zodat je tot andere gedachten komt dan het emotionele denken. Zo kun je alles aan. En zul je overleven. En boven kunnen komen. Ook al word je op de meest negatieve wijze overvallen. En aangevallen. Mensen van de aarde. Maken dit in hevige vormen mee. En het is niet voor niets dat dit onderwerp veel in mijn lezingen voorkomt. gesprekken met mensen die het prettig vinden om over het spirituele te spreken, die daar ook hevig mee bezig zijn, hoor ik heel vaak. Ja, en toen sprak ik daarover en toen was er weer die jaloezie, die bekende jaloezie van die ander. Wat dat ook betreft de jaloezie, het veroordelen. Ja, het hoort bij deze aarde. En het laat zien dat als het je pijn doet, als je je tegenaan loopt, dat je nog wat meer dient te werken aan jezelf. Weet dat je niet in dat nare gevoel van jezelf dus, dat, dat gevoel dat het je geeft wat die ander zegt, hoeft te blijven zitten. Dat gevoel kan je eenzaam maken, kan je bitter maken, verdrietig, onbegrepen laten voelen. En het kan maken dat je je uit je evenwicht laat gooien door jouw gedachten over al die anderen. Maar je hebt niets met die anderen te maken. In jouw gedachten heb je alleen maar met jouzelf te maken. Jouw gedraging. Van die ander is het niet anders dan gedachten en ook wel handelingen. Maar jij kunt er niets mee en je hebt er niets mee. Als je tenminste over jezelf hebt heengetild. Als jij... Eerlijk naar jezelf hebt gekeken of er ook maar een spoortje van waarheid is in die ellendige uitspraken en gedachten, een oordelen van die anderen of anderen. dat bij hen. Hierover te spreken is niet anders dan de ervaringen die begrepen zijn aan jou door te geven. het is niet anders dan die ervaringen, dat ze begrepen is en losgelaten is en weten hoe je ermee om moet gaan. Door je te zeggen dat het zo waar is. Het is zo waar. Om die gedachten die op een gegeven moment naar boven komen, uit jezelf. Die waarheid, die liefde, met een hoofdletter, het positieve denken, is zo onnoemelijk veel sterker dan wat je ook maar kunt bedenken van die negativiteit die de ander over jou wenst uit te strooien. is dat het makkelijker voor je lijkt om in jouw hersenen, in jouw gedachten te laten doorkomen dat die ander zo vervelend is en zo akelig en zo naar is. Dat je daar steeds maar naartoe getrokken wordt in jouw gedachten. Maar dat komt omdat je daar ruimte aan geeft. Jij staat toe dat je die negatieve gedachten hebt. Maar weet dat het ook anders kan. Het lijkt heel gemakkelijk om negatief te denken. En het lijkt heel moeilijk om positief te denken. Je denkt dat het moeite moet kosten om positief te denken. Maar ik zeg je, het is een gewenning om negatief te denken. Een gewenning die je je bijna niet realiseert. Het is een patroon waarin je je levens en levens in hebt gewenteld, met je volle verstand. Niet wetende, uiteindelijk wel, maar niet voelende, dat je ook nog licht in jezelf hebt. Maar hoe meer er op je afkomt, hoe meer, laten we zeggen negatieve ervaringen, want die komen op je af omdat je het uitstraalt, hoe meer de dingen op je afkomen. Bedenk je ineens weer, misschien doordat je hiernaar geluisterd hebt of van een ander gehoord hebt, dat het ook mogelijk is om vanuit. De ziel die jij bent vanuit het denken dat jij bent. Vanuit het lichaam dat je hier op aarde hebt. Om ook positief te denken. Dat je die macht ook in je hebt. Je hebt zo lang erkenning gegeven aan het andere denken. Dat je nu ook het licht kunt bedenken. Dat moment dat je dat besluit, is... Altijd aanwezig. Het behoort tot jou. Alleen. Zie je het? Hoor je het? Sta je er even bij stil? Dat jij ook die mogelijkheid hebt in jezelf. Om je naar het licht te richten. Weet dan, dat je die pijn die je zo lang hebt gehad, niet hoeft te voelen. Het is niet nodig. Voel in jezelf. Weet dat er ook een andere wijze van denken is. Die je nu, in deze tijd, door zoveel mensen wordt overgedragen. Weet dat die vrede in jouw denken, in jezelf ligt. Je hoeft die pijn niet te voelen. Het is het mediteren, het nadenken over jouzelf. zelf. Het is niet nodig om te denken, te mediteren hoe de ander is. Het gaat om jou. een denken over jou zelf is... Het is volslagen voldoende. Zo kom je binnen in je eigen denken. En daar vind je alle antwoorden om met jouw problemen, met jouw pijn om te gaan. Antwoorden die je door al deze lezingen kunt vinden, maar die even zo goed uit jouw eigen denken naar boven kunnen komen, als jij daar toestemming aan geeft. ik daarover heb kunnen nadenken. Naar mijn, na diverse ervaringen in mijn leven en andere levens. Dan kun jij het ook. En dat nadenken, dat nieuwe nadenken voor je, maar wat allemaal besloten ligt in je eigen innerlijk. Dat nadenken en over de dingen heen komen, kun je op ieder moment, op ieder tijdstip, bedenken. Ook al is het jou het meest vreselijke moment, maar als jij weet dat je positief kunt denken, dan ben je in staat om dat wat je hierover geleerd hebt ook in praktijk te brengen. Met andere woorden, al je problemen heb je dan vanuit jouw innerlijk. Opgepakt. En in jouw licht gelegd. In de absolute overtuiging. En het zekere weten. Dat het licht jou bijstaat. In je leven. Vanuit dat gevoel. Zul je. Een andere uitstraling naar anderen hebben. Dan zullen andere dingen op je weg gelegd worden. Door de vorm van jouw denken. Wat je uitstraalt, trek je aan. Je deed dat met je negatieve gedachten. Nu heb je de keuze gemaakt... Je kunt het ook met je positieve gedachten hebben. Juist met je positieve gedachten. En weet dat er wellicht nog het een en ander opgeruimd dient te worden in je leven. Dus wanhoop niet. Maar neem je eigen verantwoording in je leven. Voor alles wat jij gedaan, gedacht hebt. Het is niet moeilijk om die keuze in jezelf te maken. Het is niet zwaar, het is juist zo eenvoudig. Het is een beslissing die je gewoon op ieder moment kunt nemen. die angst voor al die anderen die negatief zijn. En in jouw gezicht positief lijken te zijn. Want ze, want ze hebben zulke prachtige argumenten. Kunnen je vrees en angst aanjagen. Omdat je denkt... Dat je er niet mee om kunt gaan. Maar daar hoef je je niet eens zorgen over te maken. Je hoeft daar niet mee om te gaan. Zij zullen altijd gelijk willen hebben. Dat heeft niks met jou te maken. Ze zullen alles over je rondstrooien, maar het heeft niets met jou te maken. Het zegt alles over hen. Want kijk goed, zit daar liefde, liefde met een hoofdletter, zulke gedragingen van anderen. niet echt. Hè? Zit er liefde in jouw denken nu? Dan kun je die ander laten. Die ander die de werkelijke liefde, de liefde met een hoofdletter, blijkbaar nog helemaal niet gevonden heeft. Heb mededogen. Laat die ander. Kun je daarover nadenken? Nadenken in jezelf. Nadenken over jouw houding hierin. Kun je met mededogen kijken? Kun je het verdriet zien van die ander? Kun je de liefde in jezelf voelen, ook voor die ander, die niet meer weet hoe te doen uit wanhoop, die daarmee toch een hele hoop schade kan aanrichten. Misschien kom je op de gedachte dat die ander wellicht ook als een dolle bezig is om zichzelf te vinden. Je kan het niet tot zijn wanhoop, omdat hij misschien in jouw spiegel kijkt en steeds weer teruggeworpen wordt op zichzelf. En dat doet pijn. En daardoor op de gedachte komt hoe hij de andere kan ontwerpen aan zichzelf. Macht kan hebben over de ander. Zie je dat het eenvoudig te zien is? Zit er liefde in de ander of niet? Diep binnen wel. Daar heb je mee te maken. Vanuit je innerlijke zelf. Maar in het dagelijkse leven zit daar die liefde met een hoofdletter van die ander in? Nee dus. Als er geen liefde zit in. Al die gedragingen en handelingen in die jaloezie. En wat er dan ook aan je verteld wordt en over jou verteld wordt. Dan kun je er immers toch niets mee. Laat het dan. Ook al schreeuwt de hele wereld het uit. Wat een vreselijk mens jij bent. Als je het beter weet, in jezelf, in alle oprechtheid, hierover gemediteerd hebt. Dan kun je het toch niet laten. Dan kun je de ander toch niet anders dan laten. Het heeft met jou niets te maken. Het zegt alles over die ander. Kijk met. met je. Kijk naar, zijn, naar het stoffelijk leven van die ander. Daar kun je niets mee. Maar kijk naar die ziel. En geef daar je liefde en je mededoog aan van die ander. Daar zit alle liefde in. Juist die ander die de weg door taal kwijt is. Maar je kunt niets met dat stoffelijk leven van die mens. Laat het dan. Zie dat liefde laat zien dat werkelijk liefhebben, inzicht heeft, wijsheid in zich heeft, geen irritante gedachten heeft, maar een gevoel van diep mededogen. Een gevoel de ander bij te willen staan en het gevoel heeft de ander te willen helpen, te delen. Als je dit bij jezelf ziet, laat die ander, wat er ook tegen je gezegd wordt, laat het nogmaals. Je kunt er niets mee. En misschien neem je het in overweging om nogmaals na te denken. Te bemediteren in jezelf. Dat je met jaloezie niets kunt. En dat je totaal niet in staat bent. Trouwens, niemand. En waarom zou je dat ook bij die andere willen veranderen? Dus totaal niet in staat bent om de jaloersheid te veranderen. Om te keren in liefde. Het is juist uit liefde dat je die ander laat. En uit liefde dat je die ander toestaat om zijn eigen fouten te maken. Zijn eigen vergissingen. Zijn eigen wijze van een ander leven mee te willen maken. Dat te laten bij die ander. Je kunt de ander niet veranderen. En je mag het niet eens. Behalve dan, zou je kunnen zeggen, zou je de ander kunnen veranderen met macht. En is dat wat je wil, dan word je precies hetzelfde. Maar het veranderen, het werkelijk diepe veranderen, de transformatie, dient uit ieder mens zelf te komen. Als jij het kunt, kan de ander het ook. Dan ben je als voorbeeld. En dan ben je maar een tijd als spiegel geweest voor al die mensen om je heen. En dan heb je daar maar pijn van gehad. Maar ga voort met je leven. De verandering dient vanuit de mens zelf te komen. Door die verandering zal de mens naast je, naast jou, uit eigen vrije wil ook veranderen. En die ander ook weer. En die ander ook. Maar nooit, nooit vanuit de macht of vanuit iets dat opgelegd wordt. Het is op drijfzand gebaseerd. Het is totaal zweverig. En het heeft niets met het werkelijke leven in liefde te maken. Terwijl mensen denken dat dat het leven voor aarde is, dat het daar allemaal om gaat. Ja, zo zie je dat het allemaal andersom is. Die mens die zo wanhopig is, met zijn oordelen, zijn veroordelen, zijn irritatie, zijn jaloezie, zijn wanhoop. wat al zijn geld, die mens zal er niets aan willen doen om het uit zichzelf te halen, de wijsheid, de liefde uit zichzelf te halen. Die zal het bij jou willen halen. Hij kijkt in de spiegel en dat moet hij ook hebben. Ik zeg hij, hey, maar het kan net zo goed als zij zijn. Die leegte bij die mens. Die leegte zal zich willen vullen. door die liefde bij de ander te willen halen. En hij zal er alles, hij of zij zal er alles aan willen doen, om die leegte bij zichzelf op te vullen, met geld. En we zien het om ons heen, juist nu. van hopige gedrag van mensen die die leegte willen opvullen met, met geld met eten met nou, welke materiële zaken dan ook welvaart nou ja, en vul het zelf eigenlijk maar je weet het best wel Zou je het zeggen? Zulke mensen willen nog niet horen dat je twee soorten gedachten in jezelf hebt. En ze zullen je uitlachen. Maar weet dat je daar niets mee hebt. Het is niet van jou. Ook al is jouw verkregen spirituele wijsheid het hoogste goed voor jou. Maar weet dat dit ook bespot wordt hier op aarde. Maar weet ook dat die mens hier, die hierover spot, angstig is en eigenlijk dat wil hebben van jou. Maar het nooit zou willen aanhoren van jou. En weet dat daar een diepe, diepe angst is. Ook al leg je uit dat die gedachte ook in hem luistert, in hem, binnenin hem is en ook aangeraakt kan worden, het zal niet geloofd worden, maar je hebt daar niets mee. Het enige dat jij alleen maar hoeft te doen, is de gedachte in jezelf te laten bepalen om een positieve gedachten op te kunnen brengen. En één daarvan is bijvoorbeeld... Ook dit gaat weer voorbij. Of... Ze weten niet beter. Ze zijn onwetend. En het daarbij laten. Niet meer in discussie te gaan, maar te laten. En positief over jezelf te denken. Want doe je dat niet... Dan kun je er zeker van zijn dat de gedachten van jou over die ander, dus die negatieve gedachten van jou over die ander, jouw mezen besleuren naar waar de jaloerse ander is. Maar als jij zeker bent van jezelf en positief blijft, zal dat allemaal niet gebeuren. Geloof me waar, hoor. Dit hoort bij het leven op een gegeven moment, en het is niet anders dan een test om te kijken of je werkelijk positief kunt, kunt blijven. Onder alle omstandigheden. Juist nu, in deze tijd, nu het leven zich sneller en sneller ontvouwt, zul je deze omstandigheden tegenkomen. Dus het omgaan met mensen die niet zoveel willen doen aan hun innerlijke leven, aan hun geestelijke leven. Maar het willen veroordelen. Maar jij bepaalt altijd en altijd weer hoe jij ermee omgaat. Zo kun je de emotie van die andere mens... Die gedachten dus, van die mens, van je afhalen, loslaat. Jij kunt daar niets mee. Die negatieve mens, wellicht die ander dus, zal dit ook eens meemaken. Maar nu heeft hij even met jou te maken en wil jou graag meesleuren naar zijn ellendige, eigen ellendige plek in het universum. Door positief te zijn en dat te beslissen in jezelf. En te bemediteren, na te denken in jezelf. Dus positief te zijn en te blijven. Help je ook nog die ander. Zonder woorden, maar juist door niets te zeggen. Helemaal niets meer hierover te zeggen. Maar mededogen te hebben. Want je kunt zulke mensen er eenmaal niet vertellen hoe te leven. Zij denken altijd de wijsheid in pacht te hebben, maar ze hebben uiteindelijk niets in hun handen. En dat weten ze. Diep van binnen weten ze dat, voelen ze dat. Maar de angst daarvoor, dat ze niets hebben, is zo groot. En over de dood. Dood het einde is, niet het einde is. Daar willen ze nog niet aan denken. Ja, zullen ze zeggen. Wij hebben het leven hier op aarde in ieder geval zonder zorgen kunnen leven. Zonder geldelijke zorgen kunnen leven. Maar dat dacht is waar. Hier wordt slechts gesproken over het zonder zorgen zijn, over geld. Maar de zorgen die er zijn, over van alles en nog wat. De zorgen dat ze de wijsheid niet hebben, doet pijn. De zorgen dat ze de volledige liefde niet hebben van velen, doet pijn. De zorgen dat ze nooit serieus genomen worden in de diepte, doet pijn. De zorgen dat hun kinderen, hun vrouwen, wellicht ook hun familie, eigenlijk niet werkelijk van hen houden. En zo kan ik nog wel even durven. Maar ja, de zorgen wellicht ook nog dat er mensen zijn die hen niet meer wensen te ontmoeten of te zien, doet pijn. De zorgen die ze binnen in zichzelf voelen, dat ze meer aan zichzelf moeten doen, maar het niet doen, doet pijn. Zij zullen dit compenseren door harteloos gedrag. Want als je geen liefde voor de ander kunt brengen, op kunt brengen, kun je dat ook niet voor jezelf opbrengen. En dat gevoel, geen liefde voor jezelf te kunnen opbrengen, doet pijn. Inderdaad, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dan zou ik veel te veel erkenning geven aan het kwaad in die mens. Dus zie je die pijn? Kun je daar mededogen voor hebben. En bij jezelf blijven. Toch hoor je hier al die woorden van pijn. En misschien herinner je, misschien herken je jezelf hierin. Of misschien herken je iemand hierin die je lief denkt te hebben. Of herken je zomaar. Iemand die je bekend voorkomt. Als dit spreken over al deze lezingen, over de liefde met een hoofdletter. Al dit spreken dus hierover is niet anders dan met jou te delen dat de liefde werkelijk bestaat. Dat je hier geen angst voor hoeft te hebben. De liefde is het eenvoelen in dat gevoel is. Je hoeft slechts, slechts nu, op dit moment, als jij dat wilt, te beslissen welke gedachten jij. In jezelf werkelijk laat zijn. Wil je je gek laten, door, laten maken door al dit soort mensen dat ik zojuist beschreven heb? Of zeg, zeg je tegen jezelf dat jij bepaalt in jouw leven. En dat jij over jouw leven gaat nadenken. En dat jij daarover gaat en niet gaat nadenken over het leven en handelingen van anderen. Jij hebt altijd de sleutel tot de liefde in jouzelf, in handen, niemand anders. Jij gaat daarover. Het nadenken daarover in jezelf bepaalt wie jij uiteindelijk wilt zijn of het schijnwereld van jezelf, of het werkelijke licht. Lieve mensen, ik zie dat ik nog maar een paar minuten heb. Uiteindelijk is het zo dat ik nog wel heel veel kan zeggen in die paar minuten, maar ik wil het hierbij laten. Het is wel weer het volgende wat ik hierover wil zeggen ik kan zowel door blijven gaan en eigenlijk hoef ik daar niks meer over te zeggen. Ik kan ook zo'n lezing in de totale stilte laten voortgaan. Misschien kun je dan de gedachten oppikken. Misschien kun je dan die vrede ook in jezelf voelen. Die stilte, die liefde. Dan is het niet meer mogelijk, dan is het niet meer noodzakelijk om de woorden te horen. Misschien voldoet het ook dat je de klank hoort. De klank van de woorden. Maar voel mijn liefde voor jou. Altijd durende liefde. Onbaatzuchtige liefde. Geef het ook aan de anderen. Ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende week. Al mijn lezingen zijn nog weer te horen via mijn website yhra.nl. Op design.nl d-i-z-lange-i-n.nl. En ja, je mag me altijd mailen hoor, via mijn website. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.